niet aan, zei de minister van Justitie. De vereniging tegen de kwakzalverij heeft de kwaksalversprijs 2010 toegekend aan de Triodos Bank. De prijs is voor de persoon of instelling die de kwakzalverij het afgelopen jaar het meest heeft bevorderd, al dus de vereniging. Volgens de vereniging steekt de Triodos Bank geld van cliënten in kwakzalverij, met name in bedrijven en instellingen die zich bezighouden met antroposofie of homeopathie. In Amsterdam is een atlas van de beroemde kaartenmaker Johan Blauw... voor een recordbedrag van 330.000 euro verkocht. Het gaat om een zeldzame driedelige atlas, Toneel der Steden. De atlas uit de 17e eeuw was getaxeerd op 120.000 euro. In het boekwerk staan 350 Nederlandse en Belgische kaarten en stadsgezichten van blauw. Het veilinghuis in Amsterdam heeft niet bekendgemaakt wie de nieuwe eigenaar is. Dan nog het weer, bewolkt met vooral in het westen soms de zon. Later vanmiddag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur is ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zonnetje en uh, lekkere muziek op je radio. Luister naar ZFM Zandvoort op zaterdag. FM. Voor Zandvoort en de regio. Ja, luisteraars en we gaan direct door naar het voetbal. Joop, Joop, kom erin. Ja, graag. Uh, want, uh, de wedstrijd ontplooit zich als een hele leuke wedstrijd. Zandvoort is zeker niet de mindere van uh, van voorland en ik heb Zandvoort uh, in dit spelletje, zoals we het nu spelen, hebben ze dit jaar nog niet gespeeld. Er uh, was wel een doelpunt voor Voorland, maar dat werd uh, terecht voor buitenspel afgekeurd. En er werd ook helemaal niet geproduceerd. Uh, dus dat was inderdaad waar. En voor de rest aan de Sandvoortskant heeft uh, Maurice Mol twee hele mooie kansen gehad. van de laatste had hij eigenlijk misschien wel ingemoet, Maar goed, die ging net even aan de verkeerde kant van de paal langs. Dus, uh, we, we zijn leuk bezig. leuk beest op dit moment. En uh, Sanford is een balbezit via een inworp van Bas Lemmens. Lennons aan de rechterkant van het veld voor Zandvoort. Nee, laat het overhang weer. Nee, is vrij vrije schop. Oké. Okay. Kool uh, naar Maurice Mol in de breedte. In de diepte bedoel ik. Uh, dus Probeer nu zijn man te bereiken. Ze passeren. Dat lukt ah, wel. Man, man, man, man. Nou, hij loopt hier te klagen, maar dat is volgens mij is niks, niks aan de kant, Aan de hand hier. Uh, vrij schop voor. Uh, nee, inworp. Gewoon inworp, denk ik. Ja, inderdaad. Dat gebeurt hier vlak voor mijn neus. Er is helemaal niks aan de hand met, uh, bij Mol. En uh, ja, het wel, maar dat was meer denk ik uit frustratie als dat het uh, was omdat hij uh, inderdaad geraakt werd. Goed, verkeerd uitverdedigen omdat Wol uh, nog steeds aanwezig was en ging storen. Nu, uh, kijk, Ronald, van, Ronald uh, Kales aan de bal. raakt hem kwijt uh, richting Remy Driehuis. Toch weer drie huizen nu. En die vecht heel erg hard. Terug naar Kalas. Kalas geeft hem in de diepte. Maar daar kan helemaal niemand bij. Alleen de keeper van, van uh, Voorland. Die heel simpel de bal kan oppakken. En weer uitgooit naar zijn rechter verdediger. Dus aan de, sampels, de linkerkant van het veld. Uh, kan uh, Voorland wat meters gemaakt? Is dus nu op de helft van Zandvoort. Wordt aangevallen daar door. Even kijken. Michael Kuil. Michael Kuil raakt hem kwijt. Hij is nog steeds voor om daar en hij gaat nu uh, dreigen om daar uh, bij Joris Smit. Uh, Komt hij 16 meter in? Gaat die bal voorkomen? Nee, goed verdedigd, Billy Visser. Uh, nog een keer goed verdedigd, Billy Visser. En daar is het even kijken: uh, Patrick Kopen die er kan uitverdedigen richting Mol. Mol die is de man voorbij. Kan alleen. Gaat alleen, gaat alleen de 16 meter. Wat gaat hij doen? Gaat hij uithalen? Nee, legt hem breed voor Vijs van Rikkers. Rikkers, die kan die bal niet goed controleren. Dat is heel erg jammer. Leg hem breed neer, Verkop, kom nou! Er gebeurt dus, er kan gebeurt, er gebeurt. de keeper nog net met zijn hand bij komen. Het was eigenlijk het was een zachte bal van 5 Als je hem breed het gelegd, op Girai Coldus naar rechts toe, dan had het misschien wel een doelpunt van Zambus. Er was een hele grote kans hier. Het ging net niet door, helaas. Nu zit er in ieder geval wel voorland die alweer bij het doelgebied van is. Uh, goed verdedigd daar van uh, Ronald Kalas natuurlijk. Dat kan je hem wel overlaten. Het is jammer dat hij de laatste wedstrijd er geblesseerd is geweest, maar nu is hij weer volop aanwezig. Komt die bal voor en daar is het Bas Leemans die kan wegwerken. Leemans die uh, heel hard moet werken en die staat nu centraal in de verdediging en het is Remi Draaien. Remi Draaien, moet ik zeggen, die de bal diep geeft, maar hele slechte pas. helemaal verkeerde passing. Paeswicker kon er helemaal niks mee. Het is weer voorland dat kan overnemen en nu weer kan gebouwen aan een aanval vanaf uh, Sanfers rechterkant van het veld. Diepe bal, George Smith, heel simpel, goed. We gaan uh, nog even terug naar de studio en voor het einde van de eerste half komen we weer bij terug met de wedstrijd Voorland tegen Zandvoort. Oké okay, Joop, tot zover. Bedankt en uh, tot zometeen.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 With the Watch your step, you might fall. trying to do what I did, mama. Uh, mama, uh, mama, come close by. In the middle of the club with you rubber dub.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 Getting jiggy with it Gettin' jiggy with it Gettin' jiggy with it 850 IS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 Wil Smit op de Zandvoorts Radio. De jongens van SV Zandvoort zijn op weg naar de rust. De vraag is of dat nog steeds met 0-0 is. Ja dat, ja, dat is het zeker nog. Ja, anders had ik me tussentijds wel gemeld. <laughs> uh, maar zit, ik zei net al, ik zie het naar een hele leuke wedstrijd te kijken. En het is het eigenlijk nog steeds. Twee leuke ploegen die uh, elkaar laten voetballen. Geen overtredingen. Ja, natuurlijk. gebeurt het alles wat, maar geen grove overtredingen. Schijt zetten. heel jong toneeltje. 19 a -plus, Maar doet het heel erg goed. Moet ik zeggen. Heeft het nou ook niet echt heel erg moeilijk. Zandvoort nu in balbezit. Vanwege een overtreding op Giray Kool. En hij heeft zelf die bal, speelt hem breed op, diep op uh, Michael Kuil. Kael. Kael gaat het bij. Hij zet die bal voor, en hij het... mist de goal op een metertje. Echt op een metertje Dit is zonde. van uh, Michael Kuil. En het is een corner voor Zandvoort. Het is blijkbaar geen corner voor Zandvoort. Want... Jawel, maar waar gaat die schijtsector dan net op? De loopt helemaal weg. Je gaat naar uh, de koud. en... Oh, ik zie het al. Ja, er loopt iemand die warm van uh, Voorland. Van uh, die is volledig in groen en dat is Voorland zelf ook. Dat mag dus. Hij dus zal een tenenscheck aan moeten doen. Of een ander shirt moet hij aan. Want uh, je moet een ander shirt aan, denk ik. Want anders uh, valt het niet op ten opzichte van uh, de spelers in het veld. Goed, de corner kan nu genomen worden. Gira, cool. Vanaf de stand van zijn rechterkant. Mooie bal, goede bal. Kan Bartel kauw. Die oh, keeper kon er niet bij, maar toch een van van. schitterend doelpunt van afstand. De bal wordt weggewerkt door uh, voorland. Komt voor de voeten van Faisal Rikkers. Die schiet, raakt nog één van de spelers aan en ik kon niet zien wie. Uh, de keeper zat ernaast. Die kon nooit meer reageren. Salford zou vlak voor rusten. Ik denk dat het misschien nog maar twee minuten is. Leidt zomaar met 0-1. En dat is het tweede doelpunt van Salford in dit seizoen in de vijfde wedstrijd. Dat geeft wel aan de armoede, denk ik. Maar goed, voorlopig staan we hier voor met een 0-1. En dat, dat kan je voorlopig niet meer afpakken, want de rust zal gerust met een 0-1 gehaald gaan worden. Oké, okay. uh, Voorland die heeft de bal ondertussen weer uitgenomen. En is uiteraard op de helft van Zandvoort. Daar staat Remco rond in de weg. En dat is. Uh, oh, daar gaat er eentje over. De... En nog een keertje. Ja, inderdaad, uh, een vrije schop. Huislerikers uh, werd verkeerd uh, verdedigd. En Sanford mag een vrij schop nemen en heeft uiteraard zo fort voor Niet echt erg gehaast. Uh, Patrick over, die gaat het doen, maar die wacht eventjes nog tot zijn spelers weer voorin staan En dan gaat die bal komen, richting Mol. Mol kan er niet goed bij komen en het is voorland dat kan overnemen. Want nu op de midline over de helft zit hij op de helft van Zandvoort. Linksbuiten een hele snelle jongen en dan moet Bas Lemmers tegen vechten. En dat is een hele slechte bal van die, van die jongeman. Uh, die gaat huizenhoog over het Sanford doel heen. Zelfs op het veld ernaast komt hij terecht. En uh, ook nu zal Joris Schmid niet al te veel haast maken om die bal te gaan halen. Want uh, nogmaals, uh, 0-1, heerlijk. Eindelijk een keertje een voorsprong uh, voor Zandvoort. Ook dat is de eerste keer van dit seizoen dat Zandvoort op voorsprong komt. Want de vorige wedstrijd die ze uh, speelden, dat waar ze één punt haalden... was het in ieder geval de tegenstander die als eerste scoorde... Zandvoort maakte later gelijk. Goed, Joris Smit heeft nu de bal dan uh, gehaald... en gaat hem op de 5 lijn neerleggen om hem weer in het veld te brengen. Een uh, lekker aanloop natuurlijk. En ik weet, hij schiet heel erg ver... Ja, ver. Een heel erg uh, goed geplaatst. Uh, dat wordt, ja, inderdaad. Kira Kool dreigt de bal aan te nemen. Werd in zijn rug gelopen. een vrije trop voor Zandvoort op de helft van voorland. Pasleymans gaat zich ermee vermoeien. Nee, toch weer Patrick Koper. En die gaat natuurlijk die ballen echt uh, goed neer. Nee, hoeft helemaal niet. Hij speelt hem al in uh, richting Mol. Die wordt in zijn rug gelopen. Uh, dat wordt de tegenstander. Die wordt geroepen bij de Waarom nou een gele kaart geeft. Het uh, is dus gewoon... Hij loopt een beetje te duwen, maar ik vind het een beetje raar. De man krijgt een, een gele kaart. En, uh, omdat er gewoon uh, ja, een beetje geduwd is. Ja, dat, betekent, dat gebeurt regelmatig in de voetbalwedstrijd natuurlijk. Maar Goed, gele kaart voor Voorland. Vrijst op de halve voor Zandvoort. En ook nu staat weer Patrick Koper uh, voor de bal. Het is een metertje of twintig buiten straffavoriet op de helft uiteraard van Voorland. En Koper gaat die bal nu nemen. Even kijken wat hij ermee gaat, gaat doen. Soms is nu al in beweging. Dan gaat die bal komen. En dan kan je een klein schot, ja, maar dat, daar is die keeper het goed voor. Hij probeert in één keer op het doel te schieten. Dat lukt ook wel, maar die keeper staat er gewoon nog tussen, tussen de bal en het doel. En die kan die bal niet wegwerken. Bas Leemans wordt daar echt heftig in de, in de rug gelopen. Schijfzetter zegt van niet. Nou, daar zijn de meningen dus duidelijk over uh, oneens. Maar het is Joris Piet die de bal heeft. Piet die uh, nu de bal gaat pas oppakken, omdat een, iemand van voorland richting uh, uh, de bal ging. En die gaat hem nu dan weer in het spel brengen. Verre schop. Naar. Nou, het was in ieder geval richting Mol. Maar die kwam niet helemaal. Maar het is nu Rannal Die de bal diep geeft. Wordt geslacht En dat kan, dat kan helemaal niet. <laughs> Ik denk dat hij ook zich eigenlijk een beetje vergist in die grens richten, Want er stond aan de andere kant wel iemand buiten spel. Maar Maurice Mol stond niet buiten het spel. Hij uh, haalt ook die vlag weg, maar dat scheidsrechter dan toch het signaal over. Die had dus duidelijk geen overzicht daarover. En Voorland die kan die bal gaan nemen. Hele verre schot. Naar 16 meter van Het wordt overgeklopt. Doe je van voor Voorland, naar Jörg Schmid, een heel simpel balletje. Dat had ik zelfs nog kunnen stoppen. Schmid, met de bal in de hand, die gaat hij ver weg gooien naar Faisal Rikkers. Rikkers, met de balcontrole, nee niet helemaal. Want het is nu Voorland die die bal kan overnemen. En die bal gaat daar over de lijn. Zandvoort mag een ingooi te hoogte van de middellijn. De bal is er nog lang niet, want die ligt helemaal bij het doelgebied van Zandvoort. Uh, niemand die die bal gaat halen. Ja, dat, dat wachten we nog even. Maar dat wordt allemaal wel bij de tijd geteld voor die tweede helft. laat die schijfster gewoon natuurlijk doen. Logisch. Uh, dus Remco Ronde die hier helemaal terug gaat om die bal te gaan halen. En die zal waarschijnlijk dus naar Bas Lemmers gaan, want Lemmers die wil die bal gaan ingooien. Remco heeft nu, ja, Ronde die bal. En Bas Lemmers die gaat gooien. Naar Michael Kuil. Kuil. Blijf voor zijn man. Doet hij goed. Kan hem aannemen. En dat is het al van een goede schijfzetter. Alleen die gele kaart begreep ik niet. Maar goed, het is 0-1 voor de gezondvoort. En we hebben nog 45 minuten te gaan. Maar dit is in ieder geval een goede opsteker. Laten we hopen dat die tweede helft net zo leuk is als die eerste helft. En dat uh, misschien nog wel Zandvoort verder kan komen dan die 0-1. Graag tot straks. Oké okay, Joop, hartstikke bedankt. En uh, in het begin van de tweede helft komen we weer bij je terug. Goed, tot straks. Tot straks. zag jou staan, alleen in de sneeuw. Het mooiste moment van de. En ik dacht, de wereld is klein. En ik wist, dit had altijd van ons kunnen zijn. Hoe ben jij hier in godsnaam beloond? En ik keek naar jouw hand. Ik keek naar je hand. Door de kou en het leven verdoofd. We keken en zwegen, nooit de liefde gekregen die ons was beloond. Net als toen. Je vroeg me hoe het met me ging en ik lachte en zei ik doe nog altijd mijn ding. Binnenkort ben ik weer in het land. En We keken en zwegen, nooit de liefde gekregen die ons was beloofd. Ik keek naar jouw hand, door de kou en het leven verdoofd. We keken en zwegen, nooit de liefde gekregen die ons was beloofd. Klein. En ik dacht, dit had altijd van ons moeten zijn. Hoe zijn wij hier in Gods naam beland? En ik zocht naar jouw hand. Jouw mooie hand. Door verlangen en liefde verdoofd. We keken en zwegen, nooit de liefde gekregen die ons was beloofd. Ik. Naar je houdt, door verlangen en liefde verdoofd. We keken en zwegen, nooit de liefde gekregen die ons was beloofd. En samen met Guus Meels wordt het alweer vier minuten voor half vier hier in Zandvoort. Tijd om even te gaan kijken hoe uh, Lex van der Horen altijd aan zijn weerbericht komt. Voor Zandvoort en de regio. Ja, Lex, we gaan even rustig verder. Want we voor de klok van uh, drie uur uh, zijn we gekomen tot 1997. Met de opstarten van je, van je meteopagina en dergelijke. En nee, nee, inmiddels is de zon verdwenen. En je hebt gelijk. Ja, het is half vier. He? Ja, je hebt gezegd dat het bewolkt werd. Ja. Maar je, we hadden het er net even over. Op het weerbericht van, uh, van drie uur zeiden dus dat het bewolkt was. Ja, in de rest van het land. En toen was hier de zon nog volop. Ja, maar in de rest van het land was het ook bewolkt. Okay. En, en de weersverwachtingen die jij hoort voor radio en tv, ja. die zijn uh, gemiddeld over Nederland. En uh, daarom ben ik ook met die weersverwachting voor de kust begonnen. Zelf, want die is altijd anders dan de rest van het land. Ja, klopt. Heel vaak je, hoor je dat in Amsterdam regent en dat het hier de zo stralen en de zon is. Uh, meestal beter, maar soms ook slechter. Oké. Okay. Nou, dan gaan we even weer terug in de geschiedenis. We zijn aangekomen bij 1997. Ja, toen heb ik dus de meteopagina heb ik ge gemaakt. En dat is eigenlijk ontstaan door een, linken, een linkenpagina. Die voor mezelf als, als link bedoeld waren om, uh, om mijn uh, gegevens van internet af te halen. Maar al snel bleek dat een heleboel andere mensen daar ook in geïnteresseerd waren... En dat bezoekersaantal dat groeide en groeide en groeide. En inmiddels zit ik nu uh, over een jaar gerekend op een half miljoen bezoekers per jaar. Zo. Dus dat is aardig, gedroeid. maar dat is, Dat zit natuurlijk je houdt het bij, hè? Hoe vaak daar. Uh, jij kan het bijhouden. Ja, daar zit een telletje op. Een tellertje en uh, op. dan kan ik zien hoeveel bezoekers ik heb. En dan zie je zo door zo'n jaar heen natuurlijk ook pieken en dalen. Uh, dan he? zie je pieken en dalen en. Uh, Hoogzomer, dat is in de maanden uh, juni en, uh, juli en augustus. Dan uh, zit ik rond de 2500 per dag. Hits heet dat hè? Hits geloof ik, hè? Hits. Hits. <laughs> en uh, nu is het inmiddels uh, gezakt tot uh, duizend of uh, iets daaronder ja. per dag. En uh, ja, de, de interesse in het weer neemt wat minder, neemt wat af. Ja, ook bij mezelf hoor, want uh, <laughs> ja, <tuurlijk. laughs> zomers is het altijd het leukste. Dus vandaar dat ik uh, eventjes uh, ermee stop ook. Ja. Uh, maar in 1997 uh, ben ik dus begonnen. En uh, ik ging toen ook een eigen weersverwachting maken. En toen ben ik... Uh, ik ben ontdekt. Je bent ontdekt? Ik ben ontdekt. Door wie? Door Rijn van Lunderen. Onze, oh, Rijn, onze, on, eigen, on, onze Rijn. eigen Rijn. Ja. De enige rechter. Ik, de enige rechter. <laughs> ik kreeg een mailtje van hem. Ja. En uh, met, uh, met de vraag of ik... Uh, het weerbericht wat ik dus op internet zette... ook op uh, de radio wilde presenteren. Nou ja, ik had dat nog nooit gedaan natuurlijk. En ik had, was ook niet gewend om voor de radio te praten. Dus ik was zo nerveus als te <lacht> En ja, in 97 waren de gegevens nog niet zo exact als dat ze nu waren. En dus het was voor mezelf ook ontzettend spannend... of het wel allemaal zou gaan kloppen. Ja. Maar ik heb doorgezet en ik zit nog steeds bij jullie. Bravo, yeah. bravo. Dus... Vanaf 1997 uh, zit ik dus bij, uh, bij CFM. Uh, sorry, 1999 zit ik bij uh, CFM. Okay. En uh, toen zat uh, Rijn nog in de, in de Watertoren met uh, de Muziekboulevard. En inmiddels ben ik overgestapt naar uh, Zandvoort op zaterdag. Ja, nee, hartstikke oh, ja. leuk. Je Was je, post je de bas, bas, van de weg. Van de en gelukkig dat we uh, je ja, weer ik ontdekt Ja, uh, ik was even weg, want ja. uh, het ging niet, de samenwerking ging niet zo nee. met degene die er toen zat en uh, toen ben ik eventjes uh, Gaan We gaan verder niet op in, gestopt. maar je bent er weer. <laughs> ik ben er weer. Juist. Gelukkig. <laughs> en inmiddels ook op uh, tv, dat ja. is in, in 2006 is dat gebeurd, ja. toen uh, ik dacht dat ik met Sjors uh, een gesprekje heb gehad toen. Dat ja, zou ook kunnen ja. toen ja. ja. En uh, vanaf 2008 uh, kan je het ook op, de, op het mobieltje zien op uh, www.meteopagina.nl slash mobiel. En ik heb inmiddels ook uh, contacten met uh, Peter Timofeef. Oh Ja. Daar kan je ook niet omheen om die man. Daar, nee. daar kan je echt niet omheen. <laughs> daar krijg ik een mailtje van. Want ik, oh, ik ben gespecialiseerd ook in, het, uh, in de Westkust uh, weersverwachting en zeewatertemperatuur. Ja. En ik uh, maak al uh, meerdere jaren een grafiek. Die staat ook op mijn website. Voor de zeewatertemperatuur aan de kust. Dus niet op zee. Want ja. uh, als je twee kilometer verder gaat. Dan is, dan is de temperatuur meestal lager dan aan de kust. En die, gebruikt zijn, die grafiek die gebruikt hij voor zijn lezingen. Die hij geeft. Oké. Okay. Met bronvermelding natuurlijk. Hè. Goed, ik zou zeggen nodig om eens een keer uit te doen naar Zandvoort te komen. Ik zal het proberen. Dan kunnen we samen het weer doen. Ik zal het proberen. <laughs> Moet je er wel een stevige stoel zitten? Ja, nee, zetten. dat komt wel goed. <laughs> maar ineens, zonder gekheid. Ik bedoel, uh, toch hey, waarom niet? Vraag hem een keer. Het yeah, yeah, zou yeah. leuk zijn. En uh, Gerrit Hiemstra. ken ja, bekende naam. Uh, dat is dus huh? de, de directeur van Weer Online. Ja. En daar heb ik zo af en toe ook eens, uh, een mailtje mee. Oké. Okay. Nou, het was het eigenlijk zo'n beetje... Nou, ook, kijk, nou, ter voorbereiding op dit gesprek heb ik eens een keer op die www.meteopagina.nl gekeken van de week. Uit, uitvoerig. Ja. Maar daar staat een een berg aan informatie op. Dat, ja. we, dat is echt uh, waanzinnig. Nou, dat is dus wat ik net vertelde. Ja. Het is begonnen als een, een linkpagina voor mezelf. Ja. En uh, andere mensen zijn er ook in geïnteresseerd en die uh, die raken daarop thuis en uh, weerfoto's, satellietfoto's. Uh, ja. Uh, hier heb ik. Waanzinnig. Uh, hij, hij wordt ja. van mijn neus geschoven op dit moment. Ja. Uh, satellietfoto's, weerkaarten, uh, alle alle gegevens die ik dus gebruik. Ja. ...staan op de Meteopagina. Dus, dus luisteraars, gaat u daar... ik adviseer u echt eens een keer... ...om daar op die website te gaan kijken... ...want er staat zo ontzettend veel informatie op. En ik zeg nog eenmaal <tot ten nationale> ...www.meteopagina.nl Wat een reclame. Wat een ja, reclame. nee, dat mag ook wel. want je verwachtingen, sorry, verwachtingen zijn altijd accuraat... ...en zijn voor Zandvoort... ...gewoon heel erg goed. Ja, omdat het ook gespecialiseerd is voor Zandvoort. Ja. Het is zo speciaal voor Zandvoort. Het is niet voor Amsterdam of Utrecht... Nee. Haarlem, Haarlem doet ook een beetje mee. Beetje. Beetje. beetje. Oké. Okay. Dus nou Lex, ik vond het hartstikke leuk... eens een keer wat, wat meer achter de, achter de weerman te horen van jou. Ja. Waarvoor hartelijk dank. Ik geloof dat we straks eindigen met mijn live lied. Ja. <laughs> ja, ja wat, wat, wat speciaal verzoek. Ja, speciaal verzoek. Wat voor nummer had je uitgezocht is, uh, Lex? Uh, crowded House. You yeah. always take the weather with you. Doen we. Zeg Lex, geniet van je recess. En we zien je uh, tegen, uh, tegen de winter uh, zien we weer terug. Ja, en als het een keer gaat stormen ik ben thuis, dan uh, kom ik ook even terug. Oké okay, Lex, bedankt. uit de, de koffer van Albert-Jan, de Dolly Dot. gauw ouwe, hè? De Dolly Dot. Een hele gauw ouwe. Love me just a little bit more. Uh, heb ik even tijd voor de evenementen? Ja, ik even tijd voor het evenement. Oh, okay. ja, het is iets later geworden dan uh, gepland, maar dat kwam door dat we het interview hadden met Lex van der Hoorn. Zoals we u al uh, mededeelden is het dit hele weekend Kunstkracht 12 open atelierroute en het thema is voetlicht. En uh, in het Zandvoort Museum is de expositie ook voetlicht, kunstkracht 12. Vanavond een openbare dansavond voor leden en niet-leden van dansschool Rob Dolderman. Het is in de krocht en dat begint om half negen. Kan jij dansen, uh, George? Ik uh, heb op dansen gezeten. Heb je hebt gezeten? Ja. Dan ben je een van de weinigen van zie ja, het, Een he? van de weinigen, denk ik, ja. Je, je verbaast mij uh, elke keer ja. weer. Ja. Dus voor een foxtrot en zo, dat is voor jou allemaal... Eitje. Eitje, oké. Okay. Nou, dat doet mijn deugd. Eitje. Goed, gaan we verder. Morgen, ja, weer jazz in Zandvoort. Jesse van Ruller op gitaar is de gast in de krocht. En dat begint om half drie. En wie is Jesse van Ruller? Vertel! Jesse van Ruller, geboren 21 januari 1972, is een Nederlandse jazzgitarist, componist en docent. In 1995 won hij als eerste Europeaan de prestigieuze Thelonious Monk Award. Heerlijk? Thelonious Monk. Dat ik zeg niet. jou niks. Nee, nou, ik maar... zeg me maar helemaal niks. Als je Limewire Thelonious Monk indrukt, ja? krijg je hele okay. mooie jazzmuziek. In hetzelfde jaar, en dan hebben we het dus over 1995... studeerde hij cum laude af aan het Hilversumse Conservatorium... waar hij les had van niemand minder dan Wim Overgouw. Dat zegt Dat hij, al zegt hij ook niks. Was een, hele, is een, was een hele goede uh, jazzgitarist. Helaas te vroeg overleden. Naast het leiden van zijn eigen uh, Jessen van trio en het deken, uh, delen van de leiding bij diverse andere projecten... zoals het project Musica met vocaliste Francine van Tuinen... staat hij ook bekend als een vakkundige sideman... Jesse van Ruller speelde met vele grootheden in de jazz, waaronder Pat Metheny, George Duke, uiteraard Toets Tielemans en nog vele anderen. En daarna speelde hij geregeld samen met Nederlandse collega's als Benjamin Herman, Piet Noordijk, Michiel Borstlap. Zeg je dat toevallig wat? Mm, nee. Nou, dat is, een, dat is tegenwoordig helemaal hot. Maar goed, mensen die dus van jazz houden, morgenmiddag vanaf half drie in de krocht. Trio Johan Clement met als gast Jesse van Ruller op gitaar. Nou, dan hebben we de evenementen voor dit weekend gehad. Oh ja, nog even vooruitlopend. 9, uh, 9 uh, oktober hebben we dan. Uh, is het Wooncafé. Dus de tweede editie in Café Nuf. Dus mensen die willen verhuizen ander, en alle informatie willen hebben over het wonen. en wat dat mee, komt, mee te maken heeft. zijn dan vanaf 11 uur hartelijk welkom. Ook in dat weekend, en dat is volgend weekend dus. de Formule 1 Finale Races op het Circuitpark Zandvoort. Dat is volgend weekend inderdaad. Dat is volgend de weekend Alle Races. En 10. 10 oktober rond je dorp. Ik zou zeggen, ga naar uw stamkroeg. Meld u aan. En dat is een kroegentocht met opdrachten. En dat begint om 1 uur. Maar vooralsnog, kunstkracht volle... Uh, met het als thema voetlicht dit weekend de hoofdmoot. Zometeen gaan wij weer even naar Joop van Nes toe. Naar het voetballen. Naar ze de voetbal. Zandvoort staat 1-0 voor. Tweede helft is begonnen ondertussen. Wij gaan eens kijken of ze daar nog steeds 1-0 voor staan. Eerst ook nog een stukje muziek klaarstaan van Madonna. Oké. Okay. Now there's no point in placing the blame And you should know I suffer the same If I lose you, my heart will be broken Love is a Het wind en fire. Let's groove tonight. En wij gaan even kijken bij Joop van Es hoe de stand van zaken daar is. Ja, nog steeds uh, 0-1 voor We Maar nu een hele gevaarlijke situatie. De bal ligt op 5 meter van het 16 meter gebied. Vijf schot voor voorland. En alles is er 1 verzond voor. Dat staat zo'n beetje in de muur op de hoogschot. Ja, dan kunnen we ook 500 van hebben van de voetballen. Gaat gewoon ver over en naast. En uh, Joris Smit neemt helemaal rustig zijn tijd om die bal weer in het spel te brengen. Stamford is een klein beetje onder druk gekomen. Na de, het begin van die tweede helft is nog niet echt te vaarlijk geweest aan de andere kant. Daarentegen wel Voorland, die een paar keer voorzet gehad, maar het werd vakkundig verwerkt door de Stamfordse verdediging. Smit, heel ver weg naar nou, Kira Kol. Kol komt hem door. Kan daar Michael Kaat bij komen? Nee, het wordt gewoon rustig teruggespeeld door een verdediger van Voorland op zijn keeper. En die keeper staat onder druk. Die mist gelukkig niet voor het voorland de bal. Maar wel helaas dat we het niet uh, Maurice Wallace die de bal nog net komt tegenhouden. Maar wel Salvador de bal bezit. Michael Keil weer. Nu Remco Rondé. Rondé gaat schieten. Uh, ja, nou, dat kan ik ook op zo'n manier. Uh, ja, Rondé die is uh, dit jaar nog niet het niveau dat hij vorig jaar had, volgens mij. En dat, uh, dat merk je op het middenveld. Ook nu is eigenlijk de slag. Op het middenveld is een beetje in het voordeel gedraaid van voorland. Dat uh, wat makkelijker voetbal in die middensectie, maar toch niet echt heel erg gevaarlijk is geweest. Nu weer, Sandvoort, Rondé in het middenveld, na, kool, kool. slechte bal, je had hij nooit mogen spelen, want um, uh, hij wilde proberen om uh, Ronald Kalis uit te spelen, maar die stond volledig gedekt. nou met die weer een bal, Lemmers gaat daar glijden en glijdt hij tegen de ballen, de bal komt wel over de achterlijn, dat betekent, een corner voor, voorland, die gaan we nog heel even meenemen, oh, er is daar uh, een blessure voor uh, Bos Lemmers. ja. Laten we dat dan, dan maar niet even doen, want dat gaat misschien wel even duren. Dus anders is 6.01. En soms verstaat een beetje ten opzichte van de eerste helft. Graag tot straks. Oké, okay, we Na de klok van 4 komen we weer bij je terug. En bedankt voor deze update. Mm -hmm. Tot straks. Tot straks.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 Let's go back, back, back, back, back, back to the start. zingen zinger van Sheryl Cole, Fight ja. for This Love. Prachtig nummer, leuk nummer. Ja, uh, ja we zitten allemaal met een beetje krap in de tijd. Maar ik had u beloofd van rond de klok van kwart voor vier uh, uh, de filmagenda van Circus Zandvoort. Het is dus nu inmiddels vijf voor vier geworden. Dus we gaan snel beginnen. Filmprogramma van 30 september tot en met 6 oktober. Zaterdags en zondags van om half twee Toy Story, Nederlands gesproken. Aanstaande woensdag om half twee, Ernst Bobby en het geheim van de Monta Rossa. Dat lijkt me een heer... De Monta Rossa. Dat lijkt me een hele spannende. Woensdagmiddag half twee. En dinsdagmiddag is er weer cinema nostalgie. Nou, voor de, de luisteraars onder u die al vaker naar deze cinema nostalgie zijn geweest... weten dat het dat op dinsdagmiddag is om half twee. En het is Jour de Vet. Dus het is iets van de, ja, de reis van het feest ongeveer. Vrij vertaald. Uh, Je spreekt een aardig woordje over de grens. Kop ja, kopje koffie vooraf en uh, lekker in de uh, Het is een vrij lange film trouwens. Dus houdt u daar rekening mee. Maar hij begint om half twee.